Ten tijde van het ongeval met de mig werd België bestuurd door de regering Martens 8 Wilfried Martens, een politicus voor het toenmalige CVP, was eerste minister tussen 1979 en 1992, gedurende negen regeringen. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Louis Toubac, en minister van Defensie, Guy Keume, kregen de moeilijke opdracht om de omstandigheden van het ongeluk te onderzoeken. Op het moment dat de MIG, het Belgische luchtruim binnenkwam, was het nog niet duidelijk of het om een aanslag of om een ongeluk ging. Omdat de Sovjet-Unie pas de dag erna iets van zich liet horen, ontstonden er al snel allerlei complottheorieën. Toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Mark Eiskes, was niet te spreken over het gebrek aan informatie vanwege de Russische overheid. Meer bepaald over het feit of het toestel al dan niet nucleaire wapens aan boord zou hebben. De Belgische regering besloot het voorval via diplomatieke weg uit te klaren en verkreeg een schadevergoeding waarvan het grootste deel bestemd was voor de familie van de overleden student.